Uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De Amerikaanse wapenleveranties aan Israël hebben praktisch niet stilgelegen, meldt persbureau Reuters. Ondanks klaagde premier Netanyahu dat hij geen Amerikaanse wapens meer kreeg. Washington hield inderdaad één lading zware bommen tegen, omdat Israël die mogelijk zou gebruiken in dichtbevolkt gebied. Op muziekfestival Defcon 1 in Biddinghuizen is een bezoeker overleden. De politie spreekt van een niet-natuurlijke dood, maar het was ook geen misdrijf. Defcon One is het grootste hardstyle festival ter wereld. In Den Haag heeft koning Willem-Alexander de defilé afgenomen... ter gelegenheid van Veteranendag. Er kwamen historische en moderne vliegtuigen over... gevolgd door een defilé van zo'n 4000 veteranen en militairen. Ook reden er historische legervoertuigen mee. Het was de 20e editie van Veteranendag. Bij de Israëlische ambassade in Belgrado... is een Servische politieman gewond geraakt door een aanval met een kruisboog...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 Veel Iraanse kiezers bleven thuis. Ze hebben geen vertrouwen in de uitkomst. Op de Silvretta-hoorn in de Zwitterse Alpen is een Nederlander verongelukt. De man van 69 maakte bij een bergwandeling een val van 200 meter. Zijn lichaam werd geborgen met een helikopter. Het weer vrij zonnig, temperatuur ongeveer 25 graden. In het zuidoosten en oosten vanavond kans op buien met veel regen. Morgen opklaringen, in het zuiden een bui en dan 20 tot 21 graden.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 Iets langer naar je kijk en kijk je terug dat ik meteen bezwijk, wat ben ik gek of ja? Je je staat met mij te praten aan de bar en al die aandacht brengt mij in de wacht, wat ben ik gek of ja? Pak eens voor de gein de boot Er is leven, er is leven na de dood Na de dood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 Je doodsangst overwonnen wordt het alle dagen feest, dus vandaag maar vast begonnen voor je twee. Soms wat pieken en even goed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 Moppie, moppie, moppie Ik vind jou helemaal toppie. Ik krijg je niet meer uit m'n koppie, helemaal moppie Macht en geld, alleen voor de moppies. Een prachtig spel, allemaal voor de moppies. Baksen alleen voor de moppies. Ik dacht het wel, allemaal voor de moppies. Je hoofd op hol, helemaal door de moppies. Je mond is vol, vol van de moppies. Ik, Ik rol op bol, zeker weten met de moppies.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 Mopi, Mopi, Mopi, Mopi, you Mopi, Mopi, Mopi, Mopi, Mopi, moppy, Mopi, Mopi, Mopi, Mopi, Mopi, Mopi, Mopi, Mopi, Mopi, Mopi, Mopi, Mopi, Mopi, Mopi, my, like my hey, Mopi,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 We dronken we samen, op geluk en verdriet. Nu verkies ik de ramen, zonder dat jij het ziet. Neem mij die keuze, nu jij dit maar weet. Want lief schuift het, gaat het is leeg. Laten ja, we gaan. vind je weg met een ander.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 Gehaald, gevochten. Zelf te zijn, dit is ons moment. We gaan genieten van het leven.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 wrong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 Blijf voor altijd mijn vrouw Dat is ik je vragen wou In Zijn de woorden recht mijn hart En al zijn ze wat banaal Ze vertellen mijn verhaal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 Jou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 I'm om me heen, als sneeuw dat voor de lente zon verdween. waag mijn hand, op weg naar ons lievelingsrestaurant, een tafel voor twee, met liefde als die voor ons alleen. Muzikant, ik hoor hem zo gaan spelen Met lieden muziek, speelt hij voor zijn publiek En wil zijn passie met je delen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 zijn publiek en wil zijn passie met je delen. Met zijn gitaar in de hand klinkt hij amusant en zal de stad. En zo!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 je lippen op de mijne, laat ik je hebben nooit niet gaan Op het grote scherm heerst de romantiek Net als in Hollywood Medijnend op de filmmuziek Ik voel me lekker, ik voel me goed En net voordat de pauze start Trek je me langzaam naar je toe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 om die samen te bieden, schreeuwt uit van te Dat ik het nooit eerder ik laat het maar gebeuren.